Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS Journaal. Bij de presidentsverkiezingen in Brazilië heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaald. De grote favoriete Dilma Rousseff bleef steken op ruim 46% van de stemmen. Haar belangrijkste tegenstander, de conservatieve José Serra, kreeg 34 procent. Volgens de Braziliaanse media heeft Rousseff op het laatste moment nog veel stemmen verloren aan Marina Silva van de Groene Partij. Die haalde verrassend 20 procent. De socialistische Rousseff moet het nu op 31 oktober in een tweede stemronde opnemen tegen Serra. Ze kan dan de eerste vrouwelijke president van Brazilië worden. PVV-leider Wilders moet de komende dag voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van moslims en allochtonen en het aanzetten tot discriminatie en haat. Volgens Wilders gaat het om een politiek proces. Vreselijke dag morgen, liet hij gisteren weten via Twitter. Met mij staat de vrijheid van meningsuiting van minstens anderhalf miljoen mensen terecht, schreef Wilders. Daarmee doelde hij op de anderhalf miljoen mensen die in juni op de PVV hebben gestemd. De zitting is vanaf 9 uur live te volgen op Nederland 1... en het digitale themakanaal Journaal 24. Behalve de komende dag moet Wilders deze maand nog vijf keer op de zitting verschijnen. In Pakistan hebben moslimstrijders tankwagens van de NAVO in brand gestoken... en zes bewakers gedood. De 20 vrachtwagens met brandstof waren voor de buitenlandse militairen in Afghanistan. Ze werden bij de Pakistanse hoofdstad Islamabad in brand gestoken... Vrijdag gingen al 27 NAVO-tankwagens door brand verloren. Het motief van de daders is waarschijnlijk een reeks NAVO-aanvallen op Pakistan's grondgebied. Daarbij werden donderdag drie Pakistaanse militairen gedood. Pakistan heeft naar aanleiding van het incident een belangrijke aanvoerroute naar Afghanistan gesloten. Het weer overwegend droog en zo'n 13 graden. In de ochtend bewolkt in het westen en in Zeeland kans op regen. Het wordt 19 tot 23 graden.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 And What? Not hard Punt 9. Zie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 Zoals nu, wees nog even hier.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 The builds up inside As the tears of frustration La the people va bene. not parla see, who Quando the people who are not luna, see, who are not di ai dovi. 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Ja. Hier ben ik geboren en laufe door de straten.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 alle kommt vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Woo! Traum sie Haus an sie yeah. yeah. ich suche neues Land mit unbekannten Straßen, fremde Gesichter, keiner kennt meinen Namen, alles gewinnt.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 Ein Haus am See, auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen.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 Hey, Amen.